Vliegtuig werd direct een hangar ingereden, die daarna werd afgesloten. Niet duidelijk is hoe hij vervolgens naar Scheveningen is gevoerd. Kort na negen uur stegen twee helikopters op en tegelijkertijd reed er een kolonne auto's weg, die arriveerde een kwartiertje later op het complex van de gevangenis. De ex-generaal werd vanmiddag in België door op het vliegtuig gezet om in Den Haag te berechten te worden door het Joegoslavië-Tribunaal. Mladic wordt onder meer verdacht van volkenmoord in Srebrenica in 1995 tijdens de Bosnische Oorlog.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 Door een technische storing zijn Nederland 1, 2 en 3 aan het begin van de avond enkele minuten uit de lucht geweest. Het ging om een storing van het analoge tv-signaal. Waardoor die werd veroorzaakt is onduidelijk. Volgens de Nederlandse publieke omroep hielden de problemen, hielp, hielden de problemen voor klanten van de kabelmaatschappij UPC en Ziggo langer aan. Tegen 9 uur waren de problemen overal opgelost.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 Maximaal tussen 16 graden aan de kust en een graad of 19 in het binnenland. De dagen daarna iets hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. HBB ah, Verkeersinformatie viel op de A27 van Gorkum naar Almere... tussen Utrecht-Noord en Bildhoven 2 kilometer. Het heeft te maken met werkzaamheden. Het treinverkeer ligt stil tussen Eindhoven en Helmond na een aanrijding. De vertraging daar loopt volgens ProRail op tot meer dan een uur. NOS, NOS Radio 1 Langs de Lijn, met Dione de Graaf. Goedenavond, dit is Langs de Lijn op dinsdagavond 31 mei. De avond waarop het FIFA-congres geopend werd. Nou, mesdames en messieurs, j'ai le grand honneur de introduire l'autre de cette soirée... le président de la FIFA, monsieur Joseph S. Platter. Straks praat Arno Vermeulen ons bij over de crisis binnen de FIFA en hoe Blatter die wel of niet aan het overleven is. En terwijl Oranje alleen maar oefenwedstrijden afwerkt in Zuid-Amerika, spelen België en Turkije om het Echi, Een belangrijke wedstrijd voor de bondscoach van Turkije, Guus Hiddink. Stel dat het negatieve scenario komt, ja, dan, uh, dan is het heel anders weer voor, uh, voor Turkije ook. Ja, oftewel, dan wordt Hidding waarschijnlijk ontslagen. Later meer van Guus Hidding. Op de banen van Roland Garros werden de eerste kwartfinales gespeeld. De hoogtepunten volgens Marcelle Mesker. Ja, de opmerkelijke comeback van Francisca Schiavone, de titelverdedigster. En Roger Federer, die de laatste Fransman KL Monfils uit het toernooi sloeg. En Andy Murray met een ingescheurde enkelband, winnend van Victor Troitsky. Spreek de dag op Roland Garros met Marcella Mesker en John van Lottem. Dat allemaal en nog veel meer tot 11 uur in Langs de Lijn. Sepp Blatter heeft het zwaar de laatste dagen. In de aanloop naar het FIFA-congres, waar hij moet worden herkozen... kwam er van alle kanten kritiek op de Wereldvoetbalbond. Maar alsof er niets aan de hand is, opende hij het congres. Mes chers amis, de Zurich, la ville de la FIFA, la ville van de FIFA, de ville van de voetbal. En ik heb het honoree en het plezier om het 61e congres van de Federatie Internationale de Football Association te openen. Arno Vermeulen volgde de crisis bij de FIFA voor ons. Is dit nu een typisch gevalletje van de show Must Go On? Ja, Blatter doet me een beetje denken aan uh, een figuur uit uh, een van de Monty. Uh, uh, films. Uh, ik zag het vergelijken in, in een krant volgens mij uit Engeland of Australië, dus ik heb hem wel gepikt maar ik vond hem wel heel treffend. Die heet The Black Knight. Dat is een ridder die moet in een gevecht gaan. Hij heeft een hele grote mond en hij verliest zijn ene arm en zijn andere arm en zijn been en zijn andere been. En er ligt werkelijk alleen nog een romp en toch houdt hij die grote mond van kom maar op, kom maar op. Hij blijft door. Ik lust je rouw. En dat is eigenlijk wel wat je bij hem ook een beetje ziet. Ja. Hij lijkt Stoïcijns. We zagen natuurlijk gisteren een persconferentie die volledig eigenlijk uit de hand liep waaruit bleek dat hij niet helemaal in evenwicht is. Dus... Het is, een, het is schone schijn. Zou jij nog even kort kunnen vertellen waar deze crisis is begonnen? Nou, dat is ongeveer het moeilijkste wat je me kunt ja. vragen, denk ik. Omdat eigenlijk uh, niemand dat precies weet. Laat ik het zo, zo samenvatten. Uh, vier hoofdrolspelers binnen de FIFA. Dat is uh, natuurlijk Blatter. Dat is Bin Hamam. Dat was zijn tegenstrever tot afgelopen week. Jack Walker. Dat is het uh, hoofd. En trouwens ook een van de rechterhanden van Blatter. Maar hij is het hoofd van de CONCACAF. Dat is Midden-Amerika en uh, Noord-Amerika. En Chuck Blazer. Dat is de baas eigenlijk van Amerika. Amerika binnen de FIFA. Die vier waren eigenlijk uh, grote vrienden... die elkaar met regelmaat echt wel hebben geholpen. Ook wel met zaakjes die het uh, daglicht niet verdragen. Die zijn de laatste weken plotseling tegenstander geworden. Er is iets ja. gebeurd tussen die mannen. En de ene beschuldigt de ander van fraude. En zo gaat het maar uh, heen en weer... En dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag. En dat heeft allerlei consequenties gehad. Drie van de vier hebben zich moeten verantwoorden bij de ethische commissie van de FIFA. Uh, nou, twee ervan zijn geschorst. Alleen Blatter natuurlijk weer net niet. Nee. En uh, tot op de dag van vandaag zie je dat ze elkaar aanvallen. Dan weer verdedigen, dan weer maatjes zijn. Het is zeer ondoorzichtig, maar het klopt natuurlijk allemaal van geen kanten. Blatter uh, heeft zich uh, ja, heel fel verdedigd hè, tegen alle, alle aantijgingen die van alle kanten komen eigenlijk nu. Uh, wie staat er nog achter hem? Nou, hij heeft altijd nog wel medestanders, dat heeft hij natuurlijk voor elkaar gekregen, omdat hij in al die jaren dat hij de president van de FIFA is, dat is nu 13 jaar nog wel eens wat cadeautjes heeft kunnen uitdelen, hm. namens de FIFA. Laten we het zomaar netjes zeggen. Dus bijvoorbeeld Afrika, het continent Afrika, was ontzettend blij met dat wereldkampioenschap afgelopen jaar, want dat was voor heel Afrika belangrijk en er is ook veel geld naartoe gegaan. Uh, er zijn natuurlijk meer landen die grote toernooien hebben gekregen... de afgelopen decennia. Uh, dus dat zijn medestanders. Uh, dus ze zitten er nog zeker. Het aantal tegenstanders groeit natuurlijk wel. Maar het is natuurlijk een, een diplomaat. Het is iemand die wel ontzettend slim is. Als je 13 jaar volhoudt binnen de FIFA... Dan, uh, dan ben je een knappe kop. En dan weet je wel hoe je af en toe mensen voor je moet winnen. Nou, Dat doet hij uh, slinks met grote regelmaat. Hij zet mensen vast ook onder druk... waardoor hij ze aan zijn kant krijgt. Maar hij heeft er nog steeds veel. En nou ja, we zullen morgen precies zien wat hij van.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 Nee, Arno, krijgen ze steun voor dit voorstel? Ja, er is wel wat steun, maar er is niet veel steun. De Engelsen zelf hebben wel al de indruk dat ze het daar niet mee, mee gaan redden. Europa is uh, een beetje verdeeld. Er zullen een paar landen misschien wel meegaan met Engeland en Schotland. Maar van tevoren had men gezegd, wij zijn één blok als Europa. Waarom? Omdat ze graag over via Michel Platini op deze stoel uh, hebben. Dus heeft Europa de baat bij om niet verdeeld over te komen. Nou, daar heeft Engeland en ook Schotland samen hebben ze daar nu al eigenlijk een big ingedreven. Dus Europa heeft daarin een beetje een probleem. Want eigenlijk vinden ze dat ze achter bladen moeten staan, indirect... Achterblad hem, eigenlijk vooral om platini nog een extra set te geven. Ja, en heeft het dit, dit dat Engeland uh, nu zo tegen is, heb, heb, heeft dat iets te maken met hm. het WK. Met, uh, hem, dat ze niet het WK kregen toegewezen? Nou, Engeland was ontzettend gekrenkt. Uh, naar, uh, afgelopen december was dat, toen het ja. dit niet doorging. Zij wilden in 2018, net zoals wij, het WK organiseren. Dat werd uiteindelijk Rusland. Waarom waren ze zo boos? Niet alleen omdat ze dat WK niet haalden, ze vonden dat ze wel weer eens aan de beurt waren, maar ook omdat ze in de eerste stemronde al werden weggestuurd met ik geloof twee stemmen, minder dan Nederland nog. Het hebben ze gezien als een aanval op Engeland, omdat zij toen al kritisch waren over Blatter en de FIFA. Dus heel Engeland was in reparoer, de politiek, alle kranten. En sindsdien hebben ze wel al een paar keer geprobeerd om Blatter aan te pakken. Er is een aanval geweest. Men heeft in Engeland gezegd dat Qatar omgekocht heeft. Hè? Af, afgelopen week weer twee ja. mensen vrijgesproken daarvan. Terwijl eh, Engeland toch die aanklacht had neergelegd. Natuurlijk heeft dat ermee te maken. Eh, ze hebben niks met Blatter, want Blatter heeft voor hun eh, niets betekend. En eh, ze willen graag daar natuurlijk wel verandering in brengen. Eh, Los daarvan kun je natuurlijk best zeggen dat ze een punt hebben. Zij doen tenminste wat. Terwijl de hele internationale voetbalwereld toch steeds wel zegt... van dit kan niet langer, het is niet goed voor het voetbal... het is niet goed voor ons allemaal... er moet verandering komen, het moet transparant worden. Ja, dan moet je ook wel een keer wat doen. En moet je niet blatten vier jaar nog eens laten zitten. Dus uh, ze maken een punt, uh, ze hebben uh, gelijk... maar de voedingsbodem daarvan is wel enige rancune. Ja. En toch vind ik het raar dat bijvoorbeeld ook Nederland niet zegt... en misschien praat ik nu heel erg als een leek hoor... en weet ik niets van die machtspelletjes... maar dat Nederland niet zegt, jongens, nu, nu gaat het gewoon te ver. Er is een chaos, er is sprake van omkoping, er zijn onderzoeken gaande. We gaan die man toch niet steunen? Nee, maar ik sluit... Ook niet uit dat dat gebeurt. Uh, Bert van Oostveen is de voorzitter van de KNVB. Die zit daar nu op dat congres. Die was best al kritisch voordat hij daarheen uh, vertrok. Heeft sindsdien ook heel veel overleg gehad. Met uh, uh, andere Europese landen. Hij heeft met Frankrijk onder andere om de tafel gezeten. Spanje, Italië en nog een paar. Daarna uh, zijn mensen van de uh, UEFA. Hij dus ook. Uh, zijn met uh, mensen uit Oceanië om de tafel gaan zitten. Dus er wordt aan alle kanten wel degelijk gelobbyd. En het thermometer wordt er wel ingestoken. van Hoe staan jullie erin? Mm -hmm. Hoe staan wij erin? Op zichzelf zou je kunnen voorstellen dat het helemaal niet zo raar is... om morgen te zeggen van, we willen graag uitstel hebben. Daar val je nog niet eens meteen helemaal Blatter nee. mee aan. Maar je zegt van, ja, het is, dit is echt een slecht moment om nu te verkiezen. En we willen inderdaad misschien wel keuze hebben. Het is te onduidelijk. Dat vind ik geen aanval in de rug van Blatter. En daarmee zou je ook best wel weg kunnen komen... ook al wil je iets doen met bijvoorbeeld Michael van Praag... in de toekomst nog in die Bobo-wereld... Ja. om hem voorzitter van de UEFA te laten worden. Wat een van de plannen zou zijn. Dus het, het, ik sluit niet uit dat ze dat doen. Van Oostveen is uh, ambitieus, is een slimme vent... Is nieuw binnen die voetbalwereld heeft geen verleden. We gaan het morgen zien of Nederland naast Engeland... en een aantal andere landen inderdaad een gebaar op zijn minst maakt... naar Blatter ja. en naar het bestuur van de FIFA van zo kan het niet langer. Ja, want anders zou je zeggen, moet je ook voor altijd je mond houden. Nou, daar heb je helemaal gelijk in, want dan heb je nu een kans gehad... en dan heb je dus een afweging gemaakt die alleen maar te maken heeft... met diplomatie en carrière ja. maken en belangen. Eigenlijk zijn we er ook niet van in Nederland. Nee. Dat past ons helemaal niet. Maar verwacht, verwacht jij nu dat hij uh, herkozen wordt? Wat verwacht jij morgen? Nou, het, het kan hem bijna niet ontgaan. Hè? Drie kwart van uh, de aanwezigen morgen, 208 landen mogen stemmen. Alle landen binnen de FIFA hebben net zoveel stemrecht. Allemaal één stem. En drie kwart van de aanwezigen moet besluiten dat die stemming niet doorgaat. Dat betekent andersom even geredeneerd. Ik hoop dat u het kunt volgen. Dat blad er ook maar één kwart van de stemmen wel nodig heeft. Ja. Dat zijn, als iedereen er is, gebeurt nooit, maar 52 stemmen. Nou, Europa heeft 53 stemmen morgen. Uh, Afrika, waar hij goede contacten dus heeft, 53 stemmen. Dat zijn er al 106. Daar hoeft hij er dus maar 52 van te hebben. Ja. De kans is ontzettend groot dat hij die haalt... en dat hij in principe voor vier jaar weer verkozen gaat worden. Oké, okay, dankjewel. Arno van Meulen. Dat waren de Kaiser Chiefs met Good Days, Bad Days. Het is alweer dag 10 van Roland Garros. Andy Murray en Victor Troitsky gingen gisteravond... bij een 2-2 stand van de baan. In hun partij uit de vierde ronde was dat. Inzet was een kwartfinale plaats. En die partij werd vandaag afgemaakt. Daar praat ik over met Marcella Mesker en John van Lottem. Goedenavond. Toch weer Andy Murray, Marcella? Ja, nou... John, we hebben het gisteren voorspeld. Ja. Hè? We zeiden van, nou ja, dat ene setje... qua kwaliteit en qua klasse moet hij dat eigenlijk wel winnen. Maar ja, het was een nipper, op het nippertje, want hij is eigenlijk ontsnapt. 5-2 achter, 5-3 achter, Trojtski serveert, 30-0 voor. Ja, en die heeft toen gechoked, hè. Die, die kreeg zijn voorhand niet meer over het net. Ja. Bang om te winnen. Nou het is ja, niet en de eerste dan, keer, hè? tegen Trojtski. Dat heeft hij ook tegen Novak Djokovic gehad op de US Open. Volgens mij twee jaar geleden dat hij ook 26 tegen 0 in een break voor stond tegen Djokovic. En ook daar uh, bevroor zijn armen in één keer. Uh. Ja. Dus ja, dat zijn wel de wedstrijden. Uh, hij staat nummer 15 van de wereld. Als je ja. die pakt, ja, dan kan je dus misschien wel echt die sprong gaan maken. Want ze weten allebei... Chela staat te wachten in de kwartfinale. Een goede kans om naar die finale te gaan. Ja, Murray uh, wint wel, uh, maar hij heeft ontzettend veel problemen. Hij heeft onder andere een blessure. En, en uh, vandaag zei hij ook op de persconferentie na de wedstrijd... dat hij helemaal onder de pillen zit. Hoe kun je, hoe, <laughs> hoe kun je dan ja. toch nog zo'n wedstrijd spelen? Ja, ja, door, het... die, door die pillen dus blijkbaar, maar wonderpillen. Nou ja. En hij heeft een fantastisch professioneel team om zich heen. Heeft hij natuurlijk ook het salaris voor, ze we maar zeggen. Hij heeft een visio, hij heeft een conditietrainer, hij heeft uh, managers om zich heen. De beste doktoren worden naar zijn hotelkamer uh, gebracht. Hij heeft meteen uh, voorrang in de ziekenhuizen. Er zijn scans gemaakt van zijn enkel. Daar blijkt een klein scheurtje in te zitten. In een van zijn banden, ingescheurd. Daar kan hij mee spelen, maar het is wel een risico. Gaat hij er nog een keer doorheen? Nou, dan is hij echt lang uitgeschakeld. Maar dat risico wil hij kennelijk nemen. Hij is ingetaped. Mm -hmm. uh, nou, dan kan je dat uh, door, weer doorheen gaan, een beetje opvangen. Ja, en die pillen helpen gewoon uh, steengoed tegen de pijn. Ja. Snap jij dat, dat hij dat risico neemt? Ja, ik snap het zeker. Uh, ik, ik ga wel aan, uh, Chela in de kwartfinale, goede kans om ja. door te gaan naar de halffinale. En hij wil ze gewoon revancheren. Uh, over die, die nederlaag in, uh, in Australië. Ja. Waarbij, die, waarbij iedereen eigenlijk een, een, een, een gevoel van hem had... van ja, het is, het is niet een echte kampioen. Uh, hij laat het afweten op belangrijke momenten. En je ziet ook echt vandaag ook weer dat hij er toch voor gaat. Hij begint wat angstig. Uh, heeft, het is moeilijke omstandigheden met de wind. Maar toch vecht hij zichzelf weer terug. 2-6 tegen 0 natuurlijk gisteren. Ook daar vecht hij zichzelf weer terug. Um, ja, het, ik zag hem wel wat, wat trekken af en toe aan zijn been. En natuurlijk als je, als je enkel zo zwaar is ingetaped En zit er toch wat spanning ook op je kuit. En, en ja, Murray is toch een speler die het veel van de counter moet hebben. Links, rechts moet lopen. Dus ja, die zal het echt wel gevoeld hebben en op zijn tanden gebeten hebben. Dus dat is, dat is knap. Dan nou was er nog een, uh, een raar incident met een, met een ballenjongen. Kun je beschrijven ja. wat er gebeurde? Ja, arme ballenjongen. Ja. Ja, het was in die derde set natuurlijk bloedstollend spannend. Uh, 3-2 staat het, zesde game. Murray serveert. Uh, en uh, Trotsky heeft een smash voor het wegzetten. En ineens komt er een ballenjongen over de baan. Die wil die bal pakken. Die was helemaal niet bij de les. Blackoutje. Blackout. Oh. En dan is de regel gewoon, let, punt overspelen. Dus eigenlijk een bijna gewonnen punt voor Trotsky Ging nu naar Murray. Dus ja, die server, ja, die ging door het dak. Mm -hmm. Die werd woedend. Maar uiteindelijk nergens voor nodig, want de regels zijn regels. En hij brak Murray wel, hij kwam 4-2 voor. Dus uiteindelijk heeft het geen nare gevolgen gehad. Gelukkig maar voor die ballenjongen. Ja, oh, zielig. Ja, hij was zielig. Hij, <laughs> was, uh, hij dacht dat het punt over was. En hij dacht, nou, ik moet snel, uh, zoals mij dat is aangegeven... Voor de ik moet naar de andere kant lopen. En dat deed hij. En uh, ja, hij zag dat kopje van het jongetje, die was echt... Uh, Nee, ik denk dat Trojki dat dat, het, uh, het Frans publiek echt aan zijn hand had gekregen... als hij hem gewoon even in de bol had gezet. Ja, maar hij de deed het niet zo aardig, hè? Hij... Nee, hij dacht even een beetje aan zichzelf. Maar dat is ook wel weer begrijpelijk, uh, wat uh, Marcel al zei. Ja. Vijfde set, drie-twee, spannend. Dus ja, het, het, is, uh, het is ook moeilijk op zo'n moment. Um, nou, Murray dus tegen uh, Chela En jij zei al, ja. dat moet voor Murray dus gewoon te doen zijn. Ja, uh, en nou, het enige is dat hij natuurlijk morgen weer de baan op moet. Ik um, ben benieuwd hoe hij herstelt. Uh, de enkel wordt stijf, je, je, ja. je kuit wordt stijf. Chela is een speler die uh, elke bal terugbrengt. Dus er komen weer lange rallies. En dat is eigenlijk de enige vraag voor mij van hoe gaat Murray daarmee om? Tenniskwaliteiten mm -hmm. tennis en qua, qua spelen is hij gewoon vele malen beter. Chela is in de, in de, in de kwartfinale gekomen zonder één geplaatste speler te verslaan. Dus... Ja, hij is echt zwaar favoriet. Alleen die enkel. Ben benieuwd. Ja, en hoe lang, hoe lang, kan je eigenlijk spelen met al die spuiten erin en al die pillen in je lijf om, om die pijn maar niet te voelen? Het toernooi uit zou ik zeggen. Dus toernooi uit en dan ja, uh, en dan Dat, dat lukt hem wel. En want hij, uh, zodra die wedstrijd uh, was afgelopen, uh, is kwam het hele team natuurlijk weer uh, eraan te pas. En <laughs> ja. uh, die zullen uh, tot uh, vanavond laat mee bezig zijn en morgenochtend gelijk ook weer aan de slag. Dus het zijn enkel gaat er alleen maar beter op worden, denk ik. Ja. Um, wat moet hij eigenlijk met Wimbledon? Denk je dat hij dat dan met een scheurtje in zijn enkel... red je dat? Ja, ik denk dat ze vooral in Queens... dat is het toernooi na Wimbledon, het, het pras, dat ze daar wel echt met de billen samen knijpen. Want uh, daar gaat hij denk ik niet spelen. En dat is natuurlijk een aderlating voor dat toernooi. Ja. Hij zet alles in op Wimbledon. En als hij hier goed speelt, is dat een geweldige voorbereiding. Een mentale boost ja. om straks zijn verhalve finale plaats... van vorig jaar te verdedigen. Dus daar, zet hij, daar staat hij ook zeker. Um, twee uh, andere halffinalisten zijn bekend. Uh, Djokovic uh, die uh, is al door, hè, ja. zonder te spelen. En uh, sinds vandaag ook uh, Roger Federer. Is het uh, overdreven als ik zeg dat hij de Franse hoop uh, Monfils van de baan sloeg? Uh, nou, overdreven. Uh, nou, ja, hij sloeg hem. Eerst twee sets hij uh, van de baan. De uh, derde set uh, wat minder. Uh, wat werd het ook steeds moeilijker. Omstandigheden, uh, zo laat op de dag waren echt moeilijk. Je zag af en toe, uh, uh, het leek net uh, woestijn. Uh, zoveel zand, uh, zoveel gevel kwam erop. Mm -hmm. uh, dus dat was heel moeilijk tennis. Ja, alleen je ziet dat Velere zo goed om kan gaan met die omstandigheden. En zo goed gebruik maken ook van die wind. En... Ja, ik, ik zie je wel af en toe in die wedstrijd wat voor kwaliteiten die, die heeft. En dan kan hij het ook echt naar zich toe trekken. Maar hij kan het niet constant? En, en dat is nog het punt waar hij overheen moet. Maar je ziet wel hoe gevaarlijk die is zo'n Momfis. En dan moet hij uh, tegen Djokovic, hè? Ja, ja. Oh. super. Hè? Ja. Wedstrijd uh, van het toernooien. Uh, ja, misschien de finale nog. Als het Nadal Djokovic ja, zou worden. Is maar de, dat, de, de dat, de is, twee dat is vooruitkijken. Eigenlijk ja. ja. Nee, misschien dit, moeten we de, daar komen. We natuurlijk daar, nog daar, we daar we komen we nog over, over ja. te spreken. Want ik wil in ieder geval nog even een partij erbij halen. Die vanmiddag werd gespeeld tussen uh, Francesca Schiawone... en uh, Pavliu ja, zeg ja. ik het zo goed. Dat is heel goed. <laughs> <Een> moeilijke naam. <laughs> um, en uh, Schiawone won, de winnares van uh, vorig jaar van Roland Garros. Uh, het ging niet heel makkelijk. Wat zijn <laughs> de eerste <laughs> twee? <het> was... understatement: <laughs> <Ja>. <laughs> een understatement van een jaar. Oké. Okay. Ja. Uh, maar ze wint wel. En zij is toch zo leuk om naar te kijken. Hè? Ja, ik denk uh, dat iedereen dat vindt. Dat als als het... zij speelt. en ja, In Parijs. Uh, ik was er van de week en ik ga er weer naartoe. Het is een genot om bij haar baan te staan. Het is vol. Iedereen kijkt. Want er is wat te zien. Zij speelt echt gravel tennis. Ze vecht voor iedere bal. Ze toont emoties. Ze speelt slim. Een slijsballetje. Hele goede crosscourts. Ze loopt met dat kleine lijfje van haar. Ze schreeuwt. Ze zucht. En ze staat 6-1-4-1 achter. En ze sleept die wedstrijd eruit. Op het centenkoord, Als titelverdediger. Onder druk. Tegen een jonkie. Die maar 19 jaar. Die steengoed is. Dus ja. Grote klasse. Grote klasse van uh, Skiavone. En ik denk dat. Uh, ja, iedereen het eigenlijk heel leuk vindt dat ze weer in de halve finale staat. Ja, ja ze is een beetje zo? de uh, Guga van het vrouwentennis. Ja. Uh, yeah, Gustavo Krechten van het vrouwentennis in Parijs. Uh, ja, ze, uh, iedereen mag schiavonen. En ze laat inderdaad haar emoties zien. En, uh, ze kust ook het greffel, net, uh, net zoals Gustavo Krechten. Uh, ja. Ja, en, en, en dat is gewoon heel erg leuk. En ja, dat heeft het vrouwentennis eerlijk gezegd ook nodig. Ja, en zij heeft vandaag laten zien dat ze... Zomaar weer die titel kan prolongeren. Ja, ja. ik bedoel, als je, als je hem één keer wint, dan, dan, ja, dan zou je hem weer kunnen winnen. Ik bedoel, Zeudeling uh, uh, haalt twee keer de finale in, in Parijs. En, uh, ja, dat is dan weer, je voelt je lekker, je komt het toernooi op en dit zijn de, de plekken waar je dan altijd goed, goed gespeeld hebt. De herinneringen komen weer boven en dan op een of andere manier helpt dat. De ja. eerste, de, de, als je de baan weer op gaat. En de Française Bartoli in de halve finale. Dus dat is ook nog een, een goede loting. Dat is een Française die ook verrassend in de halve staat. Dus kansen voor Skia wonen om weer een finale te ja. halen. Ja, hij heeft Al, ze alleen even het publiek mee. Even, ja, ik, dat mag ja. ik zeggen. <laughs> Dank jullie wel, John van Lotte. Marcella Misker. Sport kort. Alberto Contador kan deelnemen aan de Ronde van Frankrijk. De hoorzittingen bij het internationaal sporttribunaal CAS zijn verplaatst naar augustus. Toerdirecteur Christian Prudhomme heeft laten weten dat hij de deelname van de Spanjaard, die afgelopen zondag nog de Ronde van Italië won, niet zal tegenhouden. Nikki Terpstra gaat ook de Tour rijden. De regerende Nederlandse kampioen op de weg... heeft een toezegging op zak van zijn ploeg Quickstep. Voor Terpstra is het zijn vierde Tourstart. Vorig jaar moest hij de ronde al na drie dagen verlaten door ziekte. Skil Shimano mag eind augustus starten in de ronde van Spanje, de Welta. De Nederlandse wielerploeg doet voor de tweede keer mee aan een grote ronde. Twee jaar geleden debuteerde de formatie van manager Iwan Spekenbrink in de Tour. Alessandro Ballan en Mauro Santambrogio mogen van hun werkgever BMC weer wedstrijden rijden. De twee Italiaanse wielrenners werden begin mei op non-actief gezet... na publicaties in de Gazette dello Sport over hun mogelijke betrokkenheid bij een dopingonderzoek. De ploeg heeft daarna niets meer over het onderzoek vernomen. Sven Kramer heeft afscheid genomen van zijn manager Ron Mulder... De viervoudige wereldkampioen Allround wil na een samenwerking van zeven jaar een nieuwe weg inslaan. Die heeft hij gevonden bij House of Sports, waar Patrick Wouters zijn zaken waarneemt. Wouters is teammanager bij TVM, het schaatsteam waar Kramer onder contract staat. En donderdag zal in München het langverwachte debuut van Totilas met de Duitse dressuurruiter Matthias Alexander Raad plaatsvinden. De combinatie start tijdens het concours Piek van de bijerse stad in de, in de kwalificatie voor de World Masters. Direct meedoen aan het evenement is niet mogelijk. Volgens de regels moet een paard en zijn bereider voor inschrijving op dat niveau tweemaal een score hebben gehaald van ten minste 64%. Geen uitgebreide concerten geeft ze, maar ze is wel weer terug. Caro Emerald met Riviera Live. Het wordt spannend voor Guus Hiddink komende vrijdag. Dan speelt zijn Turkije een cruciale wedstrijd... in de kwalificatie voor het Europees Kampioenschap. Om de kansen op dat EK in eigen hand te houden... moet Hiddink met zijn ploeg winnen van België. Hij bereidt zich voor in het Limburgse Tegelen. De wedstrijd van komende vrijdag zal waarschijnlijk ook grote gevolgen hebben... voor de toekomst van Hiddink. Ja, mijn toekomst uh, ligt meer achter me dan voor me. Uh, nee, als je, nee, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Als wij verliezen, dan, dan, zijn, dan worden we afhankelijk van de resultaten van anderen. Dan moet, dan moet België een keer uitglijden. Of daar kan Oostenrijk zelfs nog bij komen. Maar dan moet België uitglijden. Maar wij willen niet afhankelijk zijn. Maar stel dat het negatieve scenario komt, ja, dan, uh, dan is het heel anders weer voor, uh, voor Turkije ook. Je hebt een jaar geleden gezegd: ik word geen club dat elke dag dat clubcoach. Is het nou zo dat je zegt van nou dat, dat ga ik echt niet meer doen? Daar, het, op het gekke is, ik heb toen ik in 90 nee, in Spanje zat, dacht ik van nou dan ga ik nog twee jaar, één twee jaar club en dan ga ik me helemaal terug. Uh, dat is niet gelukt. Dat is niet gelukt. Het moment dat je bondscoach bent, zeg je vaak van god, ik zou wel elke dag met de spelers wat willen gaan doen. En als je in een hectiek van een aantal jaren clubcoach zit, dan zeg je, ja. god, het zou ook wel goed zijn om eens even weer bondscoach te zijn. In politieke termen, je sluit niks uit. Nee, ik heb, zolang je ik het ik leuk hebt. Ik voel, me, ik voel me goed, ik voel me energiek. En zolang ik niet een oude zure man voor spelers word, dan, uh, ja, dan wil ik dan graag met ze werken. Uh, wordt, het, wordt het tijd om in een kunstje te flikken? Ja, maar... ja, Guus, die de laatste tien jaar veel successen. even geleden, Chelsea, twee jaar geleden. Ja, maar Speelt dat flikken? bij jou, eager? Ja, natuurlijk nou, speelt dat. Dus daarom moeten we volgende, volgende, moeten, volgende week een kunstje flikken ja, in, in Brussel. Hoe moeilijk ook, maar dat moet wel gebeuren, ja. ja. Met Rusland had je, vond ik, een klik. Je moest er altijd wel om lachen, vond ik. Ja. Heb, je de, heb je dat nou met Turkije? Ja, ik stel het echt met een vraag anders, tegen. Ja, ik, ik vind het eerlijk gezegd nog niet. Anders. Nee, dat, ja, met, met Rusland ging op een gegeven moment ook, uh, ja, er kwam inderdaad een klik. Uh, toen we helemaal met die spelers bezig gingen, toen het wantrouwen weg was. Maar dat is natuurlijk wel oh, de maatschappij. In, uh, ook in de voetbalmaatschappij is toch gebaseerd van oh, ja, vele delen zijn gebaseerd op wantrouwen. Toen dat weg was. Ik kon heel direct en met, de, met die Russische jongens werken. Daar heb ik met heel veel plezier gewerkt. Kan je dan toch aangeven hier bij de, bij de Turken bijvoorbeeld? Je zult er vast met plezier werken. Maar welke ja. klik zou je nog willen maken? Of waar loop je ja, een beetje tegenaan? Het heeft tegenaan? ook vaak met resultaat te maken. Als, zij, ja, als, ja. Zij nu ook, als ze nu ook uh, ervan doordrongen zijn dat het seizoen niet afgelopen is. En dat is wel belangrijk. Want, kijk, ik is kampioen geworden. De dus, stad dus uh, heeft feest. De hele club heeft feest. Uh, andere clubs die... Uh, die zijn aan het einde van het seizoen. Uh, ja, het is altijd moeilijk om in juni, om in juni een goede interland te spelen. Dat, vandaar dat ook... En ik heb de ervaring, als je even teruggaat naar ja. uh, 95... was het nou Luxemburg? Nee, in, het was Wie? 95. Ajax had alle successen behaald in de Champions League. En uh, toen moesten wij dan nou met oranje naar Minsk, naar Wit-Rusland. Nou ja. ja, dat was... Uh, die waren niet meer vooruit te branden. Begrijpelijk na al hun festiviteiten te verloren we daar. Dat is wel het voordeel van ervaring? Gerasimov van... 1-0, volgens mij. Uh... Dat is wel het voordeel van ervaring hebben, meneer Hidding. Nou, nu, nu, dus we zijn iets eerder hier gekomen om te proberen... toch nadat ze feest hebben gehad, die jongens. En een aantal hebben een teleurstelling van niet gehaald. Ja, om dat omdat nu toch in deze acht dagen wat eerst laten gaan... en dan weer op te klikken. Dat zei Guus Hidding tegen Joep Schreuder. Voetbal vandaag. VVV Venlo gaat niet verder met Wil Boessen. Na het ontslag van Jan van Dijk werd Boessen hoofdtrainer en zorgde hij ervoor dat VVV in de Eredivisie bleef. Na een evaluatie is besloten volgend seizoen een andere trainer voor de groep te zetten. Wel blijft de optie open om Boessen weer als assistenttrainer aan te stellen. De toekomst van trainer Ron Jans bij Herenveen is nog onduidelijk. Jans heeft vandaag twee gesprekken gehad waarin het afgelopen seizoen geëvalueerd is. Jans en de clubleiding zijn er nog niet uitgekomen. Binnenkort volgt een nieuw gesprek. Paul Scholes stopt met voetballen. De Engelsman speelde zijn hele carrière voor Manchester United. Na 676 wedstrijden vindt Scholes het genoeg. En gaat hij bij United aan de, aan de slag als trainer. Ajax heeft zich definitief versterkt met Derek Boerichter. De transfer hing al weken in de lucht, maar is nu afgerond. De 24-jarige aanvaller komt over van RKC.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 Madonna's summer was dat met de State of Independence. Steven Kruiswijk eindigde afgelopen zondag als negende... in het eindklassement van de Ronde van Italië. De Rabobankrenner was daarmee de grote Nederlandse verrassing in de Giro. Het was pas zijn tweede grote ronde... en dat belooft veel moois voor de toekomst. Joris van den Berg zocht Kruiswijk op... en vroeg of hij heeft voldaan aan zijn eigen verwachtingen. Ik was wel met de uh, start gegaan ook met het idee om een goed klassement te rijden. Of uh, eventueel voor een uh, etappe te gaan. En ja, in je hoofd heb je dan wel uh, die voorzichtigheid uh, ingebouwd. dan uh, Top 15 zal echt super mooi zijn. En dan uh, gaandeweg uh, wil je steeds meer. En dan, uh, als die top 10er dan uit wordt uh, is super. Je bent 23, bezig aan je tweede grote ronde. Dan zit je in de derde week van een loodzware Giro d'Italia. En dan klim je vrolijk mee in het wiel van Alberto Contador. Hoe voelt dat? Ja dat, uh, ja, dat was wel echt een mooi moment. Uh, ik bedoel, uh, ja, die, die jongens, uh, je weet gewoon wat die gepresteerd hebben. En uh, hoe hard ze eigenlijk wel uh, rijden, dat, dat ken ik eerst alleen van tv uh, voordat ik prof werd. En als je nu uh, in, in zo'n grote ronde die, die jongens kunt volgen, wanneer zij je uh, echt in die finale een keer aanzetten. Ja, dat, uh, dat gaf wel echt heel veel moraal. Keek je daarvan op? Um, ja, de eerste keer dat ik echt uh, met z'n overbleef tot aan de finish. Uh, ja, dat had ik niet echt verwacht. En uh, ja, later, uh, als, je, als je dat één keer hebt gedaan, dan wil je dat uh, blijven herhalen. En dan, uh, dan ga je ook steeds meer uh, met vertrouwen tegemoet uh, in die finales rijden. En dan uh, wordt het eigenlijk een beetje vanzelfsprekend, uh, of dan ga je ervan uit dat je er weer bij zit. En uh, ja, dat, uh, dat is wel een zeer, zeer mooi moment geweest. Hoe goed is die Contador nou eigenlijk? Ja, ik denk dat hij momenteel echt een klasse beter is dan, uh, dan eigenlijk alle ronde renners die er nu zijn. Uh, als je ziet hoe makkelijk hij uh, controleert de wedstrijd en uh, ook uh, eigenlijk wegrijdt van de rest. Ja, dat, uh, dat is echt met overmacht. En uh, je ziet ook gewoon dat hij elke dag uh, heel fris weer uh, aan het vertrek staat. En hij heeft alles onder controle. Ook al is zijn ploeg niet, was niet altijd uh, alle momenten even sterk, maar dan houdt hij het zelf gewoon in de hand. Maar dat fris zijn en worden, dat gold eigenlijk ook voor jou. Je werd in de derde Giro-week eigenlijk alleen maar beter. Is dat bewust gedaan? Uh, nou, niet bewust. Maar is, na vorig jaar ook, uh, had ik eigenlijk hetzelfde meegemaakt: dat ik ook de laatste week heel goed was. En uh, daar hoopte ik dit jaar weer een beetje op. En uh, uh, ja, uiteindelijk bleek ook gewoon dat ik uh, die laatste week gewoon weer mijn sterkste week was. En dat de rest dan uh, af en toe wat slechtere dagen had. En, ja, dan dat zie je wel dat dat echt uh, belangrijk is in een grote ronde... dat je gewoon elke dag uh, weer je niveau had en gewoon uh, daar, daar staat. En, uh, dan, uh, dan kun je echt een klassement rijden. Geesink, Mollema, Kruiswijk, Poels en toch ook Hoogerland. Nederland heeft een generatie goede klimmers op dit moment, zeker voor de toekomst. Kun je dat verklaren? Well, ja, ik uh, denk gewoon nu inderdaad uh, dat we al een aantal renners zijn die bergop gewoon heel goed mee kunnen, uh. Ja, waar dat uh, de afgelopen jaren uh, aangelegen heeft dat het uh, niet is gelukt. Ja, ik zou het eigenlijk niet weten. Maar het is, uh, het is denk ik gewoon een beetje de aanleg van de renners. Uh, eens in zoveel tijd uh, kreeg je net als Geesink echt een goede ronde renner uh, erbij. En uh, nu valt alles een beetje op elkaar, bij elkaar. Uh, dat er een paar jonge renners zijn die echt goed bij haar oprijden en, uh, ja, ik denk dat dat uh, voor de toekomst wel uh, heel mooi gaat zijn. Het woord toekomst is gevallen en dan denk je toch aan de Ronde van Frankrijk. Denk jij daar ook al aan? Uh, ja, voor volgend jaar is dat uh, misschien wel iets om uh, zeker rekening mee te houden. En ik zou er echt uh, ontzettend graag een keer willen rijden. En ik denk dat, uh, dat ik nu ook wel heb laten zien dat ik uh, ja, die, die, die drie weken gewoon goed aan kan en op een parcours En uh, dat ik daar ook wel mijn, mijn, uh, ja, mijn rol in kan spelen voor de ploeg. Dus uh, ja, ik hoop dat ik er volgend jaar misschien bij kan zijn. Ja, dit jaar nog niet, want uh, tijdens de Ronde van Frankrijk... zal Steven Kruiswijk een rustperiode inlassen. Daarna zou de Ronde van Spanje een mogelijkheid zijn om aan mee te doen. De komende periode rijdt hij nog de Ronde van Zwitserland. En vrijdag staat de Nacht van Hengelo op het programma. Daar komt ook een andere smaakmaker uit de Giro in Actie, Pieter Wening, die de vijfde etappe won en vier dagen in de roze leiderstrui reed. Hallo again. I know it's been a long time away. Amos Lee was dat met Hello Again. Het Nederlands Elftal is in Rio de Janeiro aangekomen... waar het zich voorbereidt op de oefeninterland tegen Brazilië van komende zaterdag. En Bas Tichler is ook meegereisd, althans dat denken wij. Want we zijn als idioten aan het proberen om hem te bereiken. Maar op dit moment is dat nog niet gelukt. Want we willen vragen hoe het was bij de training van Oranje. Er is ook een debutant bij, hè, Jorginho Wijnaldum. Dus we willen even van Bas Stichler weten welke indruk de Feyenoorder op hem heeft gemaakt. Maar uh, dat kan op dit moment nog niet. Maar misschien wel over een paar minuten. Als Cindy Loper gaat zingen, proberen wij Bas nog een keer. Cindy Loper was dat, met uh, Don't Cry No More. En als het goed is, uh, is Bas ook aangekomen. Samen met het Nederlands Elftal in Rio de Janeiro. Bas, ben je daar? Ja, Dione, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Ja. Uh, hoe, hoe is Oranje verwelkomd op het vliegveld? Nou ja, in alle rust eigenlijk. Want er uh, was in ieder geval toen Oranje landde... het van Rio vanmorgen niet zo ontzettend veel... Belangstelling eigenlijk van de Braziliaanse pers, dat toch verwacht, omdat je weet dat Braziliaanse pers de neiging heeft met veel te komen, dat er ook veel zouden zijn, maar er ja. was geen sprake van. Er stonden er twee. Oh, dus, dus, dat is dat alles. Ja, maar daar moeten we bij zeggen dat Oranje heeft net getraind. Misschien hoor je op de achtergrond geluiden van een bus, want daar zit ik nu weer in, omdat de training zojuist is afgelopen en we gaan weer terug naar het hotel. Ja. Um, bij de training, zonder dat iemand zich ook bij de KVW had aangemeld, hoor, van uh, wij zijn van de pers en we komen dat jullie training kijken. Dat had niemand gedaan, maar ze stonden er wel met 127 man sterk, geloof ik. Oh, gelukkig. Ik wou ja. zeggen, want het is gewoon de nummer 2 van het WK. Zijn ze dat vergeten ja, daar? Nee, dat, uh, nee, de kans dat ze dat in dit land vergeten <laughs> lijkt, lijkt me heel klein ingezet. gezegd. Nee, ze hebben het wel steeds over waarom Snijver er niet is, want die hadden ze graag nog wel even van dichtbij gezien. Ja, dus, dus ze zijn wel teleurgesteld. Ja, dat denk ik wel. Kijk, dat is altijd als je, als, als je oefent tegen een groot land. En dat is Nederland nu. Nederland is hier ook op uitnodiging van Brazilië. Dat is natuurlijk ook iets dat vroeger niet voorkwam. Dan wil je graag dat het sterkste elftal komt. Nou, je heeft Nederland vind ik een heel behoorlijk elftal meegenomen. Maar ja, ze missen er wel wat. Met en van Bommel, nou ja, het hele rijtje kennen we. En Sneijder en Van der Vaart en Stevlenburgers. Ja. En ja, met name natuurlijk Steiner. Dat was natuurlijk de man in die wedstrijd op het WK. Ja. Hebben ze hard gewerkt vandaag op de training? Nee, heel rustig. Het is echt uh, kijk, gevlogen vannacht en uh, hier aangekomen lokale tijd om uh, zeg maar 6 uur s ochtends. Nou, toen is iedereen naar het hotel gegaan, nog even een beetje bijgeslapen. En vervolgens hier een training. Het, uh, het is hier vijf uur vroeger dan in Nederland. Dus hier begint nu net de avond. Uh, nee, er is heel rustig getraind. Rondootje, beetje uitlopen, paar schietoefeningen. Uh, dat stelt er niet zo heel veel voor. Klopt het dat, dat ze nou hebben getraind op, op het trainingscomplex van uh, Flamengo? Ja, prachtig is dat om te zien. Een, een echt, nou ja, dat grote christusbeeld dat iedereen van Rio kent, dat is op de achtergrond te zien. Als je op de tribune zit, dat is heel bijzonder. Het is een, uh, een, een veld waar eigenlijk één hele grote, betonnen, steile tribune staat. En waar Flamengo zelf ook traint. Het is wel bijzonder om daar te zijn. Ja. Um, het is wel grappig om te zien dat hier in Brazilië ander gras groeit dan in Nederland. Want we stonden zo even op het veld omdat we wat interviews uh, konden doen. En het is heel dik gras. Je zakt er uh, echt wat, wat verder in weg... dan dat we in Nederland gewerkt hebben. Uh, Bas, er is een debutant bij je... Giorgino Wijnaldum. Wat, wat maakt hij voor indruk op jou? Een hele gelukkige. Ik heb het gesproken <laughs> net en Ik zeg, wat kan jij mooi glimlachen. En toen zei hij, van, ja, dat doe ik al de hele dag. Hij ja. vindt alles leuk en alles mooi. Het is hartstikke aardig jochie ook. En die is natuurlijk ja, de koning bereikt... dat hij hierbij mag zijn... Die, hij denk ik de mazzel dat hij een aantal jongens uit Jong Oranje vrij goed kent... ...dat hij hier goed uh, en bekende gezichten om zich heen ziet... ...van Bruma tot Strootman tot de Jong. Uh, de dus stap is plezierig voor hem, maar hij geniet van iedere seconde. En hij is dan heel tevreden dat hij nu al op deze jonge leeftijd deze stap kan maken. En wie weet zit er nog wel een debuut in... ...en wie weet mag hij of tegen Brazilië of tegen Uruguay nog wel even meedoen ook. Dat zou helemaal uh, fantastisch zijn. Maar hij is echt, uh, nou ja, met een grote glimlach van oor tot oor. Lopen hier rond. Ja, is, om die reden kan die wedstrijd ook nog wel belangrijk zijn. Hè? Dat, er gewoon, dat ze uh, leren te genieten van wat hun allemaal overkomt. Ja, nou dat geldt natuurlijk zeker voor uh, keepers bijvoorbeeld. Want er zijn drie keepers bij me uh, mee die allemaal nog niet gespeeld hebben voor het zelf nog. Nee. Krul lijkt mij de eerste aangewezen overigens nu van die drie om te gaan keepen. Die heeft dat in Jong Oranje veel gedaan. Die heeft uh, ook zo'n 25 wedstrijden het afgelopen seizoen gespeeld voor Newcastle. Dus dat, dan ben je er al iets gewend. Maar voor een van die drie wordt het dus sowieso heel bijzonder. En ja, er zijn uh, genoeg spelers die nou ja, of nog nooit voor Oranje gespeeld hebben... of pas net twee keer. Maar verkijk je er ook niet door, want ondanks dat er wat afwezigen zijn... is het natuurlijk nog steeds een elftal wat wij in het veld kunnen brengen de basis... Waarvan je zegt, nou ja, dat is allemaal niet zo gek. Met Huntelaar bijvoorbeeld in de spits, met Van Persie erachter en Kuyt en Robbe op de vleugels. Met daarachter dan Nigel de Jong en Ibrahim Afellay. Nou ja, daar is volgens mij niet zoveel mis mee. Nee. Wat, wat hangt daar nou voor sfeer rondom dat elftal? Uh, het is een interessante wedstrijd. Ja, maar je hebt al gezegd, velen zijn er niet bij. Het gaat ook niet echt ergens om. Wat, wat hangt daar voor sfeer, Bas? Ja, kijk, wij, wij stonden vanmiddag, wagen we even op het strand en uh, toen oh. kwamen daar wat, uh, wat, ja, je moet wat, hè, vandaag. Nee, prima. En toen, kwamen daar wat jongens, toen kwamen daar wat jongens van het, van het elftal aan, van uh, Persie, Nigel de Jong, Khalil Boularoes, en die hebben daar vrolijk op het strand een beetje staan voetfolieën met wat, met wat Brazilianen, die daar toevallig ook mee bezig waren. Ja. Dus dat is een beetje de sfeer, het is heel gezellig, het is ontspannend. Tegelijkertijd um, snappen ze ook allemaal dat dit wedstrijden zijn tegen tegenstanders die ertoe doen. Ze weten ook allemaal dat Brazilië en Uruguay in voorbereiding zijn op de Koppen amerika begint uh, op 1 juli, het, zeg maar het EK van Zuid-Amerika, toen dit jaar uh, in Argentinië wordt dat gehouden. Dus die zijn wel in voorbereiding op iets en dat maakt het wel anders, want het iets doet aan het uitbuiken van de lange seizoen. Uh, dus ik hoop maar dat ze echt nog wel kunnen opbrengen om hier twee keer gas te geven. Want anders moet ik wel denken dat het een hele vervelende wedstrijd is. Ja. Maar ik heb de indruk dat ze dat wel snappen. Hoewel de sfeer dus nou ja, wel ontspannen is nu. Oké, okay, dankjewel. Dat was Stichtler, veel plezier daar. Ja, dankjewel. Jusein Bolt heeft vanavond tijdens de 50e editie van de Golden Spike in Ostrava zijn beste prestatie van het seizoen op de 100 meter geëvenaard. Hij liep 9.91. Dat deed hij ook bij zijn debuut in Rome. Tot zover langs de lijn. Een goedenavond. Volgens het productschap tuinbouw is de export van komkommers op dit moment helemaal ingestort. Dat er geen komkommer de deur meer uitgaat. Godverhoede het dat we zo'n uitbraak in Nederland krijgen. het is natuurlijk vreselijk wat er in Duitsland gebeurt. Kan ik hier een hap uitnemen? Hier kan ik rustig hap uitnemen. 400 mensen op de intensive care, 11 doden als gevolg van die bacteriën. Als je zo'n komkommer koopt in de winkel, dan was je hem even af en dan kun je hem met schillen. en nou kun rustig eten. Ja, wassen en schillen, oké, okay, dat zullen we doen. Alle onderzoeken blijven uitwijzen. Een spul in Nederland is schoon en veilig. Radio 1